8 uur. Het NOS-journaal Door Megens. Vandaag cruciale Eurotop in Brussel. Turkse student na 60 uur nog gered uit puin. En Mauro krijgt studievisum aangeboden. De regeringsleiders van de 17 Eurolanden komen vandaag in Brussel bijeen voor cruciaal overleg. Ze moeten het eens zien te worden over een allesomvattende oplossing voor de schuldencrisis. De regeringsleiders praten op de Eurotop onder meer over versterking van het Europese noodfonds en over de bijdrage van de banken aan de vermindering van de Griekse schuldenlast. Verder wordt Italië onder druk gezet om met een oplossing voor zijn schuldproblemen te komen. Ook zal er mogelijk worden gepraat over steunverzoeken aan China en andere niet-Europese landen. De Eurotop begint om zes uur vanavond. Voor die tijd moet bondskanselier Merkel in het Duitse parlement nog steun krijgen voor haar aanpak.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 In de top 15 van het zakenblad Forbes staan verder onder andere John Lennon... de schrijver van de Millennium-trilogie Stiek Larsson... en beeldend kunstenaar Andy Warhol. Forbes had de grens gelegd bij minimaal 6 miljoen dollar. De dit jaar overleden zangeres Amy Winehouse verdiende te weinig... om in de lijst opgenomen te worden. Nederlands honkbalteam wordt vrijdag 11 november gehuldigd in Haarlem. Volgens de Bond heeft Haarlem het beste huldigingsprogramma aangeboden. Nederlands honkbalteam schreef geschiedenis... door eerder deze maand wereldkampioen te worden.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Ondanks de herfstvakantie in het zuiden van het land... verloopt de spits vrij normaal met 90 kilometer in totaal. De meeste vertraging heeft verkeer op de A7 saandam Hoorn. Richting Hoorn staat bij Permanent Zuid 6 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht vanwege het bergen van een vrachtwagen. De andere rijbaan staat een lange kijkersvielen van 13 kilometer. Verder nog opvallende files op de A2 Maastricht naar Eindhoven... bij de af zwaar vijf kilometer. Dat is een ongeluk gebeurd met vier auto's en de linkerrijstok is daar dicht. A2 Maastricht Den Bosch naar Utrecht, daar staat een vrachtwagen stil bij Klopend Deil. Die blokkeert daar de rechterrijstok en er staat een file van drie kilometer. En op de A4 naar Amsterdam staat een autostil bij Klopend Burgerveen. Die blokkeert daar ook de rechterrijstok, daar staat vier kilometer. Het is nog vrij druk op de A58 Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk. Daar staat tussen Morgestel en Orgstel... Nog 9 kilometer, maar daar zijn inmiddels alle reizen ook weer open. Vliegtickets.nl brengt mij over de gehele wereld: vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij Vliegtickets.nl. Gokje wagen kan leuk zijn, maar niet met uw bedrijfsnetwerk.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 Radio 1 journal Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen in Brussel moet het vandaag gaan gebeuren. De Europese regeringsleiders hebben het beloofd. Aan het einde van de maand is er een oplossing voor de schuldencrisis. Respons globale, Respons durabel. Respons rapide avant la fin de semaine. Al dus de Franse president Sarkozy. Nou, voorlopig ziet het er nog niet naar uit, hoor... dat er vandaag harde afspraken gemaakt gaan worden. Het kan wel eens laat worden in Brussel. Nou, daar zijn onze verslaggevers, Joris van Poppel en Marc-Robin Visser, al op pad. En de regeringsleiders komen later. Ze hebben het eerst nog druk in de eigen parlementen. Premier Rutte heeft dat trouwens al achter de rug. Hij kreeg gisteravond voldoende steun van de Tweede en Eerste Kamer. In Den Haag politiek verslaggever Peter Blok. Peter, welke boodschap geeft um, zowel de Tweede als de Eerste Kamer... Rutte mee naar Brussel? Nou, het probleem eh, Griekenland moet nu maar eens worden opgelost. Doormodderen, dat kan niet meer. Een groot deel van de Griekse schuld... die de Grieken nooit meer kunnen terugbetalen... moet worden kwijtgescholden. En dat betekent pijn lijden, verlies nemen... door de zure appel heenbijten door Europese banken en die banken kunnen die dat aan? Nederlandse banken zijn er redelijk weg uit Griekenland, maar de rest van Europa niet. Nee, dus uh, ze kunnen dat inderdaad niet aan, want uh, Franse en andere Zuid-Europese banken komen dan diep in de problemen en dus is er extra geld, extra kapitaal nodig. De banken moeten meer geld in kas krijgen om deze eurostorm te doorstaan, om niet failliet te gaan. Daar is een kleine 100 miljard euro voor nodig. Maar ja, beter dat dan een diepe recessie en dat niemand meer zijn bank en elkaar vertrouwt, want dat zou pas echt rampzalig zijn voor de economie. Maar wat weten we, Peter? Moeten wij ook zo'n groot verlies op onze leningen aan Griekenland nemen? Nee, want minister De Jager van Financiën is nog altijd optimistisch. Landen die elkaar geld lenen krijgen dat geld normaal gesproken terug, met rente, maar er zijn altijd risico's. Minister Jan Kees de Jager kom daar nou elke euro terug, of de, vind ik dat nog steeds, met rente. Ik heb nooit gezegd dat altijd en alle tijden alle euro's met rente zullen uh, terugkomen. Ik heb altijd geweest op de risico's, want ook garanties hebben risico's. Dat heb ik er ook altijd bij gezegd. Maar in dit geval mag, kan ik wel geruststellend zijn, want... Inderdaad, spreken we niet over een herkut op de bilaterale leningen op dit moment in Brussel. Die hebben, dat heb ik altijd gezegd, een betere bescherming dan obligatiehouders. En dat blijkt ook, het werd altijd ontkend dat dat niet het geval was. Maar uit de, uit de verschillende besprekingen die er nu uh, zijn, blijkt dat ik daar ook wel gelukkig gelijk in heb gehad. Maar er blijven nogmaals altijd risico's ook aan bilaterale leningen. Ja, maar hij verwacht dus dat die miljarden terugkomen ter zijn de tijd. Ja, dan wordt er natuurlijk al maanden gesproken over dat noodfonds, dat EFSF. Dat moet sterker worden, veel sterker worden. Men heeft het over de bazooka, die maar eens geladen en afgevuurd moet worden. Dan nou, is wel de vraag wat ze met al dat geld straks in dat noodfonds, als dat er komt, gaan doen. Ja, meer vuurkracht voor het noodfonds wordt dat genoemd. Ja, het noodfonds, elke euro erin, dat moet zo goed mogelijk worden ingezet. Vinden ook de Kamer en de Senaat. En zo'n eurocrisis als deze mag nooit meer voorkomen. Daardoor moeten er strengere regels komen en die moeten worden nageleefd. Anders volgen er strenge sancties. Rutte zal zich daar vandaag sterk voor maken, want de euro moet worden gered. Mm, en hoe zit Onze recht... munt is een van de sterkste munten van de wereld. Laten we onszelf niet in de put praten. En Nederland heeft een van de sterkste economieën van de wereld. Maar we hebben een grote crisis op te lossen. Dat is een schuldencrisis in Zuid-Europa. Um, en die kan, als we dat niet goed doen, gevolgen hebben ook voor onze welvaart hier. En daarom zijn we dat aan het doen. En daarom zijn we ook bereid om uh, in Griekenland uh, te helpen. Er moeten vier dingen gebeuren. We moeten ervoor zorgen dat de schuld van Griekenland houdbaar wordt. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende vuurkracht zit in het Europese noodfonds. We moeten ervoor zorgen dat de afspraken, zowel voor de korte als voor de lange termijn, waar het gaat om het handhaven van de uh, stabiliteits- en groeipactdoelstellingen, maar ook het uit het voeren van programma's die landen opgelegd krijgen. Dat die afspraken stevig zijn. En we moeten ervoor zorgen dat de banken voldoende geherkapitaliseerd zijn. zodat ze ook voldoende kracht hebben. om door de moeilijke volgende maanden te kunnen heenvaren. Ja, dus het noodfonds gaat landen helpen in nood. in ruil voor strengere regels. Meer doen met dezelfde euro's die erin zitten. We staan al voor meer dan 100 miljard euro inmiddels garant. Er zijn twee mogelijkheden. Of het wordt een soort verzekeringsmaatschappij. of er komt een variant waarbij ook geld van buiten de eurozone in het noodfonds kan komen, dan kunnen de Chinezen ook een handje helpen... bij het oplossen van de eurocrisis, die hen ook hard raakt. Door ook een duit in het zakje te doen, een wereldwijde recessie... moet worden voorkomen en elke euro is nu welkom waar die ook vandaan komt. Okay. Ja, ja, Excuses voor mijn ongeduld, ja, waar de premier ja. uh, zomaar heen ging. Want ik, wat ik wilde weten, die eurocommissaris die Nederland zo graag wil... Ja. en waarvan Rutte zegt, die komt er, komt die er inderdaad. Wat denk jij? Nou ja, het plan wordt uitgewerkt, zeggen ze dan. En dat klinkt uh, niet erg hopelijk. Ja, dat kan twee dingen betekenen. Hij is er nog niet en komt er. Maar er zijn natuurlijk landen die natuurlijk een beetje soepel met die begrotingsregels om willen gaan. Maar Duitsland en Nederland, die willen dat niet. Die willen een herhaling van deze eurocrisis in de toekomst voorkomen. En daarvoor moeten de touwtjes veel strakker worden aangehaald. Ja, hoe je dat doet of dat met of zonder extra of strenge of speciale eurocommissaris gebeurt. Dat maakt dan niet zoveel uit. En dat moet dan allemaal de uitkomst van vanavond en vannacht zijn. Nieuwe eurocrisis moeten worden voorkomen. Maar dan moet eerst deze worden opgelost of worden bezworen. Want het is allemaal natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Peter Blok, onze verslaggever in Den Haag. Dank je wel. En uiteindelijk moet het dan in Brussel gaan gebeuren. Daar is Mark Robin Visser in het centrum van de macht. Nou ja, Mark Robin is er niet. Sorry, Joris oh. van Poppel hier. Mark, Mark Robin mocht niet naar binnen. Die staat nog bij de beveiliging Kijk. te onderhandelen of hij zijn pasje krijgt. Dus ik heb zijn apparatuur maar even overgenomen. Door de scanner ben ik gegaan en nu sta ik binnen. Ja. In die enorme grote zaal, bijna een arena is het. Beneden hier allemaal tafeltjes. Daar zitten de journalisten. Vast staat hier. Frankfurter Allgemeine Zeitung, komen straks de correspondenten van die... De Duitse krant zitten, de Nederlandse krant zitten hier. De Nederlandse krantenjournalisten die zitten hier drie tafels verderop. De, de tafel helemaal achteraan in de hoek bij het Rokershok. En, en hier zit ook nog een collega van de Spaanse uh, televisie. Dat is een van de weinigen, want er zitten hier eigenlijk nog maar twee mensen in die enorme zaal. is uh, een día importante. Een día muy importante para España en para Europa, porque nos jugamos el futuro del euro. Nou, het gaat over de toekomst van de euro, zegt hij uh, gewoon even tussendoor hier. D ja, dat, daar, Iedereen is hier, of nou, nog niet, maar straks is iedereen hier. Iedereen uh, nou ja, zit hier te kijken naar de regeringsleiders. Die gaan vanavond vier verdiepingen hoger zitten. Ja, daar mogen journalisten niet bij helaas. Ik zie alleen een paar watertankjes staan en uh, ja, de lichten zijn al aan. Dat wordt ongetwijfeld mooi gepoetst daar, maar uh, ja, die zijn er nog niet. Nee. Eh, Joris van Poppel, heb jij een goede plaats daar normaal of niet? Uh, ja, ik heb één plaatsje bij die Nederlandse journalisten... vlakbij dat rokershok. Al, al rook ik zelf niet, maar dat is handig. Want daar komen alle voorlichters, de Nederlandse voorlichters... die hier uh, ook rondlopen natuurlijk, die komen daar zo tijdens zo'n avond. Want je hoort helemaal niks, want je mag niet bij die regeringsleiders. Uh, dus je, daar komen die voorlichters, die komen daar dan even buurten. Uh, nou ja, als die iets horen, die horen ook niet alles... want die zitten ook niet zelf in die zaal. Je moet je voorstellen, die regeringsleiders... Die presidenten die zitten met z'n 27 aan de tafel. Daaromheen zitten diplomaten en ambtenaren, twee per land. Want er zijn er 27 als ze, alle, als ze er allemaal zijn. Nou ja, als iedereen al twee medewerkers meeneemt, dan zit je zoiets. Nou, je ziet ze al vrij snel aan de 100 mensen natuurlijk. Ja. Uh, die diplomaten worden dan gebriefd en die komen dan hier naartoe naar ons aan de tafel. Even zeggen wat uh, zij denken wat er uh, aan de hand is. En, nou ja, als je dan van diplomaten van zoveel mogelijk verschillende landen... Uh, iets te horen krijgt, dan heb je ongeveer wel een beeld... van hoe dat zo gaat aan zo'n vergadering. Ja. En dat ga je dan vandaag en vanavond uh, misschien wel tot laat in de nacht... ook doorgeven op Radio 1. Uh, Joris, maar waar heb je Mark Robin gelaten? Nou ja, ik, even kijk, uh, Hij staat nog steeds bij dat witte hokje ah. waar we het eerder <laughs> over hadden. <laughs> dus ik, weet je wat, hij staat ook nog in de regen. Ik, ik loop nu naar hem toe. Ik ga even door de draaideur de en dan... Ja, de, ja, de draaideur langs de beveiliging terug. Ik, ik loop even naar hem toe. En dan uh, is hij straks ongetwijfeld weer uh, tot jullie beschikking. Nou, Joris van Poppel en Mark Robin Vissen nu al onderweg in Brussel. Kijken of ze zo nog ergens wat nieuws vandaan kunnen halen. Zeven jaar is de voordeur van het Centraal Station in Amsterdam niet gebruikt. En straks gaat hij als het goed is weer open. We zijn daarbij. Is maar eens even naar de verkeersinformatie. John Hoka, vertelt. Met nog veel vertraging op de A7 Saandam hoorn Richting Hoorn en nog 7 kilometer langzaam rijden... tussen Knoopend Saandam en Purmerend-Zuid. Want bij Purmerend-Zuid is maar één rijstrook open. Dat heeft alles te maken met het bergen van een vrachtwagen. Die is daar gisteren voor ongelukt. Op de andere rijbaan is de file twee keer zo lang. 13 kilometer tussen afwit en, en de afwit Weidewormen door kijkers. Een opvallende file op de A4 naar Amsterdam... bij Knoopend Burgerveen, 5 kilometer. Daar is een autosteel gevallen die blokkeert daar de rechte rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil af van weigerambtenaren. Morgen wordt er gestemd over een motie van GroenLinks... en die pleit om ambtenaren te verplichten om ook homo's stellen te huwen. GroenLinks-Kamerlid Indeke van Gent.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 Goedemorgen. Dat kan de Kamer wel willen, maar Van Wijsterveld heeft al aangegeven dat ze het niet wilde. Dat deed ze zelfs op Coming Out Day. Zei toen uh, dat ze ruimte wil geven aan weigerambtenaren, want dat is ook emancipatie in Nederland. Op wie zet u uw geld vandaag? Ja, nou laat ik allereerst zeggen dat ik heel erg blij ben dat er nu een Tweede meerderheid is die zegt... wij willen uh, het fenomeen weigerambtenaar afschaffen. En uh, we zijn ook heel blij dat onze langdurige lobby en acties, onder andere tijdens de Gay Pride, zin hebben gehad. Uh, nu is het wel dat uh, het kabinet aanzet is. Het kabinet moet nu boter bij de vest doen. En het zou toch ontzettend om... dat het kabinet, kijkend naar zo'n grote Tweede Kamer bij de wijgeambtenaren en ook verplichte voorlichting, dat wij daar niet naar luisteren. Dus uh, wij gaan ervan uit dat het kabinet gehoor geeft aan de wens van de Kamer. En eerlijk gezegd, uh, het is niet alleen de wens van het COC, uh, maar ook van de VNG, de commissie Gelijke Behandeling... Vandaag stuurt het COC ook nog met heel veel andere belangenorganisaties... een brief naar het kabinet, waarin we eigenlijk een laatste beroep doen... om te stoppen met het fenomeen weigerambtenaar. Okay, dus yeah. ik kan niet anders zeggen dat uh, ik ervan uitga dat het kabinet luistert naar zoveel draagvlak om afscheid te nemen... van het fenomeen Ja, Nou, druk is er, maar dat was er ook bijvoorbeeld... Uh, op het onderwerp voorlichting op scholen. Um, het kabinet wilde daar ook niet aan. Wil voorlichting op scholen over homoseksuelen niet verplicht stellen... terwijl er toch een motie van de Tweede Kamer lag? Dus de geschiedenis belooft weinig goed, wat dat betreft. Nou, het is nog onzeker, dat, uh, dat ben ik met u eens. Maar ik ga ervan uit dat de VVD, die natuurlijk in het kabinet zit, uh, ja, eigenlijk het verkiezingsprogramma uitvoert. En de VVD heeft al meerdere keren gezegd dat ze een einde wil maken aan het fenomeen wijgeambtenaar. En ik kan me niet voorstellen dat de VVD haar kiezers op deze manier wil bedriegen. Dus ik ga ervan uit dat de VVD gewoon stand, uh, het standpunt, zeg maar, uh, uh, houdt. Uh, ook al is dat misschien nu lastig. We hebben ook al eerder aangegeven dat we echt hopen dat het kabinet zich niet laat gijzelen door de SGP. Dus wij gaan ervan uit dat het kabinet hier gehoor aangeeft en gewoon zegt... het is nu tien jaar na de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Het moet nu een einde komen aan het verkeerde signaal... die de overheid op dit moment afgeeft aan de samenleving. Want dat is natuurlijk ook een punt. Als overheid wil je een einde maken aan het homofoob geweld. Maar je laat wel discriminerende ambtenaren toe. Ja. Aan de andere kant lost het probleem uh, zich misschien zelf wel op. Want er zijn gemeenten die gewoon de contacten niet verlengen van die, uh, van die ambtenaren die weigeren. En er is natuurlijk altijd wel een andere ambtenaar te vinden die het wel wil. Staat u erop dat het wettelijk wordt geregeld? Ja, wij willen dat het wettelijk wordt geregeld, omdat ook de minister, minister Van Bijzenveld, ook heeft aangegeven dat nieuwe weigerambtenaren aangenomen moeten worden. Dus dat betekent dat we nog heel lang te maken krijgen met het fenomeen van de weigerambtenaar. En wij zeggen als COC, de burgers verdienen een neutrale overheid die geen onderscheid maakt, niet naar seksen ras en dus ook niet naar seksuele gerichtheid. In hoeverre spelen gemeenten nog een rol dan? Want die moeten natuurlijk ook meewerken. Nou ja, op dit moment uh, zegt uh, eigenlijk het kabinet van we willen het overlaten aan de gemeente. Hoewel de Vereniging voor de Nederlandse Gemeenten al eerder heeft aangegeven van overheid Rijk, kom nou met een oplossing hiervoor. Dus ja, eigenlijk uh, als je daarna luistert, behandeling VNG, heel veel belangenorganisaties, nou ja, natuurlijk het COC, een grote Tweede Kamermeerderheid. Ja, dan zou het toch ondenkbaar zijn dat het kabinet daar niet naar luistert. Voorzitter van COC Nederland, Vera Bergkamp, dank u wel. Dank u wel. 9 minuten voor half 9 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ouderen die worden geslagen of geschopt, uitgescholden of bestolen. Het meldpunt ouderenmishandeling heeft in haar uh, eerste vier maanden ruim 80 meldingen binnengekregen. We gaan praten met Joke de Vries, hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Mevrouw de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. U wilde met het meldpunt misstanden in verpleeghuizen en de thuiszorg aan het licht brengen. Het aantal meldingen, 80 binnen de eerste vier maanden, heeft dat u verbaasd? Ja, het is een nieuw onderwerp waar heel weinig aandacht voor is geweest. Dus dan is het toch wel een aardig resultaat. Een aardig resultaat, maar ook een schokkend resultaat, kan ik me voorstellen. Ja, het is natuurlijk wel schokkend dat er zoveel gemeld moet worden. Maar wij weten eigenlijk wel dat het vaker voorkomt dan wij nu gemeld krijgen... Dus wij hopen dat, dat de publiciteit er toch toe leidt dat wij nog meer meldingen krijgen. Het komt vaker voor, zegt u mevrouw de Vries. Doet u er al iets aan op dit moment? Nou, zodra wij het horen, doen wij er iets aan. Dus we hebben in het verleden ook wel eens een, in een huis bevel gegeven... dat er bepaalde verzorgenden van de afdeling af moesten, dus eigenlijk ontslagen moesten worden... omdat ze hun cliënten sloegen. Heeft u ook um, gekeken naar het waarom van dit soort handelingen? Waarom wordt er geslagen, geschopt, naar het gescholden? Ja, uh, als het geen opzet is... Zit u nou, in de trein, trein? Uh, mevrouw ja, De Vries? Zit zit in de trein, Oké, okay, ja. ja, nou. Ja. Gaat u door? Misschien wat lastig. Nee, het, ga, het, ga, het gaat net. Het gaat net, oké. Okay. Ja, uh, wij gaan natuurlijk wel eerst onderzoeken wat de aanleiding is. En als het tijd... Is, of uh, te weinig uh, deskundigheid van de personeel op de zorgste, dan is dat het eerste wat wij uh, afspreken met het Raad van Bestuur, dat dat beter geregeld wordt. Ja. Maar uh, ligt daar misschien uh, de, de bron van, het, van de oorzaak? Is er voldoende controle op de kwaliteit van het personeel? En uh, gaat u daar ook misschien naar kijken? Ja, dat is natuurlijk een combinatie. Het kan zijn dat de kwaliteit niet goed is, dat mensen bijvoorbeeld niet weten hoe ze met dementerende ouderen. Die agressief kunnen worden, hoe ze daarmee omslaan, omgaan. Maar het kan ook opzet zijn, zoals iemand die uh, een arts. die een, een bejaarde seksueel misbruikt. Dat is natuurlijk iets waar, uh, wat echt niet kan. Hm. En, en, en het bestelen, door wie vindt dat plaats? Door wie gebeurt dat? Dat gebeurt ook, hebben wij gemerkt, door verzorgenden. Uh, en dat is natuurlijk ook iets wat echt niet kan. Dan weet je ook dat het opzet is. Ja. Het meldpunt zou tijdelijk zijn, hè? Maar ik kan me voorstellen dat u het misschien wel wat langer in de lucht wil houden. Ja, dit is een, uh, een proef tot 1 januari en daarna gaan we door met een meldpunt waar iedereen uh, allerlei misstanden in de zorg, dus niet alleen ouderenmishandeling, kan melden. Ja, en uh, roept u ook mensen op uh, om te melden? Ik kan me ook voorstellen, want ik begrijp dat vooral de meldingen van ander personeel komt, of familieleden, dat ouderen zelf ook aan de bel trekken. Ja, maar dan vraag ik natuurlijk veel. Want uh, het zijn vaak hele kwetsbare ouderen die uh, vaak bang zijn om iets te zeggen. Omdat ze in een hele afhankelijke situatie verkeren. Ja. Dus het is heel moeilijk om van hen te vragen om zelf uh, daar iets aan te doen. We hopen dat zij hun familieleden daarvan op de hoogte stellen. Ja, dus je bent echt afhankelijk van derden. Absoluut. Ja. Mevrouw de Vries, Joke de Vries, hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. En een goede reis. Ja maar dank u wel. Goedemorgen. We blijven even bij de treinen, want de reizigers kunnen weer door de voordeur van het Centraal Station in Amsterdam. Het heeft even geduurd, zeven jaar, meer dan zeven jaar. Nu gaat de hoofdingang weer open. Verslaggever Edwin van den Berg is al op het station. Kan je er al doorheen, Edwin? Goedemorgen. Zeker, ik hoor luisteraars al denken: de voordeur van het centraal station is weer open. Ja, mensen die vaak of minder vaak de afgelopen zeven jaar dus van het Amsterdam Centraal gebruik maakten, merkten dat ze alleen maar de zijingangen oost en west konden gebruiken en zagen dan van die enorme blauwe schotten pal voor de monumentale voorgevel van het Amsterdam Centraal dat eigenlijk dat zijn net de NS drukste. ...monument is van Nederland, want dat is het Amsterdam Centraal. Maar die hoofdingang was dus zeven jaar lang dicht... ...om hier voor op het stationsplein een diepe bouwput te graven... ...en daar een nieuw metrostation aan te leggen. Nou, dat is nu gedempt, die bouwput. Het is keurig bestraat er ligt nu een rode loper... ...en vanaf nu kan iedereen weer dus het hele... Dat is jammer. Op het moment suprême. Wat ik er net door? Nou...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 Leiders Eurolanden vanavond op zoek naar oplossing schuldencrisis en Turkse reddingswerkers vinden 60 uur na aardbeving nog overlevende. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Doral Megens. De Europese leiders van de 17 Eurolanden komen vandaag in Brussel bij een voor cruciaal overleg. Ze moeten het eens zien te worden over een allesomvattende oplossing voor de schuldencrisis. Premier Rutte vertelde gisteravond in de Tweede Kamer met welke inzet hij naar Brussel gaat.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 dat inderdaad regeringsleiders in landen die zich niet aan afspraak hebben gehouden... dat ze niet weer terugvallen in de leren bureaustoelen... en voor de lange termijn het voorkomen van dit soort crisis. De eurotop wordt ook in de Verenigde Staten met grote belangstelling gevolgd. Een oplossing van de crisis in Europa is ook voor de VS van enorm belang... zegt de onderminister van Financiën. Let me emphasize that the successful resolution of the current European crisis... matters deeply to us here in the United States... because our country has no bigger, no more important economic relationship... than we have with Europe...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 deuren niet open te houden. Nou, daar komt het openbare leven maar langzaam op gang. Het officiële dodental van de aardbeving in Turkije staat inmiddels op 459. De Tweede Kamer wil een eind maken aan het fenomeen weigerambtenaren. Het zijn ambtenaren van de burgerlijke stand die geen homo's willen trouwen. In de Kamer is inmiddels een meerderheid die dat niet meer wil toestaan. De PvdA, D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen. En nu heeft ook de PVV zich daarbij aangesloten. Het is nu zo dat je dus als uh, homo geweigerd kunt worden om uh, getrouwd te worden. Ja, dat is natuurlijk een uh, fundamenteel onderscheid wat er dan gemaakt wordt tussen homo's en tussen hetero's. En wat ons betreft is dat uh, iets uh, wat uh, nu niet meer kan. Volgens ingewijden vindt het kabinet het niet nodig om weigerambtenaren te ontslaan... op voorwaarde dat er in elke gemeente een ambtenaar is die wel homo's stellen wil trouwen. Een Excelsior heeft in de KNVB-beker verloren van de amateurs van GVVV. Hekkensluiter van de Eredivisie verloor met 3-0... De trainer van GVV wist, wist dat ze een kans hadden. We hebben ons absoluut niet verstopt. We hebben de aanval gezocht wanneer ik kon. En hadden denk ik daardoor ook wel, ook wel recht op de, op de overwinning. RKC won met 1-0 van FC Zwolle. En ook in Friesland werd er gespeeld. Dan was er een onderrondje tussen Heerenveen en Hakkemaarse Boys. Hakkemaarse Boys scoorde één keer, maar Heerenveen zes keer. Dit was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Het is een minder drukke ochtendspits vanwege de herfstvakantie in het zuiden van het land. Er staat in totaal 80 kilometer. Dus wel veel vertraging op de A7 Zandam-Hoorn. Richting Hoorn staat 6 kilometer tussen Kropen-Zandam en Purmerend Zuid. Bij Purmerend Zuid zijn twee rijstokken afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden. Op de andere rijbaan is de file twee keer zo lang door kijkers. En verder zijn er nog eh, problemen bij de spoorwegen. Want van en naar Breda rijden geen treinen. En dat komt allemaal. Door een sein storing, en de vertraging is meer dan een uur. Koffie, ik moet toch wachten op het laden van. Hey.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 Wat je ook onderneemt, wij hebben exact de software die je nodig hebt. Jouw branche. Your exact. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management drives, Mastering Leadership. Exacte software die je nodig hebt vind je bij onze productiepartners zoals ABS Software en Consultancy. Verbeter uw teamperformance. Management drives, Mastering Leadership. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De een heeft het over D-Day, de ander over i e day Feit blijft dat het de op- of de ronde is voor de euro en de eurolanden. In Brussel komen de Europese regeringsleiders bijeen om Europa, landen en banken uit de brand te helpen. En over 24 uur weten we of dat gelukt is. Of er een akkoord is, of dat er een plan is dat werkt om de schuldencrisis op te lossen. Economie-redacteur André Meijnemaar. André, wat moeten die regeringsleiders regelen? Kun je nog eens een klein overzichtje geven? Ja, van alles eigenlijk. Ze moeten een tweede hulppakket voor Griekenland regelen... wat ze afgesproken hadden eind juli, maar nog steeds niet in Kannen- en Kruiken is. De banken moeten meer gaan meebetalen. Flink afschrijven dus op de schuld van Griekenland. Minstens 50 procent, terwijl de banken tot nu toe rekening hielden met zo'n 20, 30 procent. Het noodfonds voor uh, al die landen, Griekenland en anderen... moet uh, opgetuigd worden tot een geloofwaardig en groot vangnet. En banken moeten gedwongen worden... om zo snel mogelijk extra kapitaalbuffers aan te leggen. om uh, eventuele tegenvallers uh, op te kunnen vangen. En al die landen, al die plannen, dat laveert allemaal tussen de nationale klippen door. Elk land met zijn eigen agenda. 17 landen, 17 agenda's dus. De economische malaise die toeneemt. Tegenvallers, kredietbeoordelaars die dreigen met afwaarderingen van land als Frankrijk. Ja, in dat spanningsveld moeten dit soort plannen uitgewerkt worden. We spraken gisteren een, een econoom van de Rabobank, André. En die zei, ja, de financiële markten zijn in, in hun hoofd al veel verder dan de politiek is. Hoe groot is de druk en hoe reageren investeerders en beleggers op het alsmaar uitblijven van een akkoord tot nu toe? Ja, die voeren die druk alsmaar op natuurlijk. Dat is toch een maandenlang gaande gaan veranderen. Na 21 juli toen er een akkoord uh, uh, bereikt leek om uh, de problemen te tackelen. Inmiddels zijn we nu drie maanden verder. Uh, en is er nog steeds uh, eigenlijk nog te weinig gebeurd. Het rammelt uh, te veel in de ogen en de beleving van de financiële markt. Het duurt allemaal veel te lang. En daardoor kregen dus de banken wankel, de beurs onderuit gingen. De rente op de obligatiemarkten voor de probleemlanden als Italië opliep... was opgelopen eind juli naar 6%. ECB greep in, de Europese Centrale Bank kocht obligaties van Italië op... drukte daarmee de rente, probeerde daarmee het vuurtje een klein beetje te dempen. Maar inmiddels zien we nu alweer de rente voor Italië opgelopen naar, uh, naar zo'n uh, richting 6%. De beurzen dijnen op en neer, zoals gezegd, een beetje positief, een beetje negatief. Voorbije dagen hebben we alle kanten van de streep gezien. Op dit moment ziet het ook weer naar uit dat de beurs weer lager gaan openen. En dat de rentes op de obligatiemarkten dus opnemen. Dus de druk is enorm groot. Diezelfde econoom zei gisteren dat ze het vandaag helemaal niet gaan redden. En het was al doorgeschoven van afgelopen weekend naar vandaag. Geeft dat aan hoe lastig het is? Ja, precies. Het is gewoon enorm complex natuurlijk. Zoals ik al zei, het is een worsteling van 17 landen met 17 agenda's. En de mate er langer gewacht wordt en gekozen wordt voor halve oplossingen... en lange verhalen wordt het alleen maar duurder en ingewikkelder... en verslechteren ook de marktomstandigheden. Bijvoorbeeld alleen al Griekenland. We hebben mei vorig jaar, mei 2010, afgesproken... dat we Griekenland zouden gaan redden voor 110 miljard. Daarmee zou het hele probleem zijn opgelost en binnen twee drie jaar zo, Griekenland weer boven Jan zijn. Nou, nu moet er minstens het tweede pakket dat we hebben afgesproken in eind juli 250 miljard euro bij. En misschien in het slechtste scenario heeft de Trojka berekend, dat is die, die, die, die groep van de Europese Centrale Bank, Europese Commissie en het IMF, dat in het slechtste scenario Griekenland misschien wel eens 500 550 miljard euro nodig heeft en dat het niet in een paar jaar is opgelost, maar dat we er misschien wel tot 2020, 2030 gaan vastzitten. Nou, die verslechtering in anderhalf jaar tijd geeft aan hoe urgent de problemen zijn en wat, je, wat het kost als je treuzelt. Ja, de ja. Europese deze besluiteloosheid maakt de problemen in ieder geval niet kleiner. Wat als er, ondanks alle beloftes van Merkel en Sarkozy... dat er een allesomvattend plan zou komen om de eurozone te stabiliseren. Wat als er toch niets uitkomt, als we dat morgenochtend moeten concluderen? Nou, als je een beetje de commentaren mag afgaan... zou het een mirakel, een wonder zijn... als er inderdaad het Timmermans kant-en-klaar... Eh, vanavond of vannacht op tafel komt te liggen... waar iedereen volledig achter staat en waar iedereen helemaal blij mee is. Waarschijnlijker is dus dat er weer de contouren worden getekend... een aantal stappen worden gezet... concrete invulling de komende weken zal moeten gaan volgen. En ja, als het geen akkoord is of dat landen gewoon te veel uit elkaar liggen... Eh, dat landen niet doen wat ze moeten doen... Eh, of je nou Griekenland heet of dat je Italië heet dan volgt natuurlijk een harde afstroffing op de financiële markt. Er zal de rente omhoog schieten en zullen de beleggers in de stress schieten. Goed. Nou, we horen zo graag van je na 9, André, hoe de beurzen openen. Dank je wel. En dus kijkt iedereen vandaag naar Brussel de hele dag door. Misschien wel tot diep in de nacht. Onze verslaggevers zijn er al, maar nou weet ik niet wie ik te spreken krijg. Joris van Poppel of Mark Robin Visser? Hier. Ja, nee, ik ben, ik ben er, weer, er weer. Er weer. Ah. Ja, ik, ik, uh, ik moest de microfoon even aan Joris afstaan, want ik ben, ik ben pasloos. En Joris, ja, het, het lukt niet, hè? ik ben nog steeds pasloos. Nee, we gaan het zo nog één keer proberen, ja. maar dan moeten we... we Hou er vol. Ja, ik ga hier naar binnen loodsen. Ik ga ervoor. <laughs> Marcel en Lara, jullie kennen dit geluid misschien wel. Klinkt als busje. Luisteraars, dit is het vertrouwde geluid van ons radio. Hey, de tutor doet het ook nog. Dankjewel Thijs, de technicus tut het even. Wij staan hier ingeklemd op een stoep. Uh, staan we geparkeerd in de stromende regen. Naast TV Danmark. En verderop staat een bus van de Spaanse televisie. Ook nog een Duitser gezien. En heel belangrijk, hè, Joris, uh, de CNBC staat hier ook. Ja, dat is een, een Amerikaanse zakenkanaal eigenlijk, televisie ook. En uh, die staan hier altijd bij iedere top. Uh, die hebben een eigen correspondent ook hier. Omdat die natuurlijk voor de financiële markt is het heel belangrijk wat er hier gebeurt. Dus die gaan uh, vaak live. En de andere, andere televisiezenders, ja, dat hangt af van hoeveel uitzendingen ze hebben ja. natuurlijk. Maar de NOS hier, staat hier nu met een radio en een televisiewagen. Ja. Dus de NOS vindt het ook heel belangrijk. Vandaag. De televisiewagen van de NOS die staat hier gewoon, die staat op poten ook. Die staat hier gewoon al een tijdje. Ja. Ja. En slaapt Chris Ostendorf daar nu nou nog in? <lacht> dat we even op het raam. Gaan tikken. Nou, ik hoop het niet voor hem. Nee, die, woont, die woont in het centrum naast Pis geloof ik. Wat niet is, kan nog komen. Ik kijk even omhoog. Een prachtig groot gebouw daar. Ik heb begrepen, helemaal daar dat, dat daar zit een soort dop, een soort metalen torentjes nog weer op. En daar huist... Daar huist Nelly Kroes, onze eurocommissaris. Ja, precies. Ze dus is er en, nog niet, volgens mij. Ze is er nog niet, maar ze heeft wel een heel goed, groot spandoek buiten gehangen. Dat ja. hangt aan de, aan, aan de zijkant van dat commissiegebouw. Daar staat op, naar een sterker Europees economisch bestuur. En dat is een helemaal blauw spandoek met Europese sterretjes. en Een hele grote euromunt. En, en ja, dat is wat ze hier uit willen stralen ja. ook. Dan Towards ze a stronger op. European economic governance. Ja, het staat er ook nog in Frans op. En eh, ja, zou ze dat nou zelf ophangen? Dat ze s ochtends met de wasknijpers in de weer gaat? Het is een enorme banner, mensen. Ik denk het niet. Nee. Het is een gigante, maar dat gigante... is dus echt europromotie, hè? Dit is europromotie en het verandert zo per maand. Waar ze mee bezig zijn, wat ze belangrijk vinden, daar hangen ze het voor buiten. Dus soms staan er, hangen er koeien als het over het landbouwbeleid ja, gaat. Ja. En nu hangt er dus naar een enorme e e euromunt. Aan het laten... thema aangepast. Zeg, Joris, nou ben jij maar gewoon een correspondent van Nederland, hè? Mm -hmm. We staan hier tussen de grote jongens, de grotere stations, en, enzovoort. Uh, is er nou ook een pickorde? Is er een rangorde? En hoe groter je land, hoe belangrijker je bent toch echt. Ja. Dus de Duitsers zijn enorm belangrijk. Die betalen ook 40% van dat noodfonds. Dus die ja. hebben ook heel veel belang bij. En hoe vecht jij je dan, hoe vecht jij je dan naar voren om, om verhalen te halen hier? Nou, we hebben in ieder geval de Nederlandse ministers. En als Rutte hier komt, die is natuurlijk ja. ook vooral geïnteresseerd in, in, in de NOS. En andere Nederlandse ministers. Ja, die komen naar jou toe. Die komen, hey, weet die komen hij naar Weet wie ons. jij bent? Nee, nee. Hij weet wel wie Chris Ostendorf is. Mij kent hij nog niet, want ik ben nog maar een half ja. bezig hier als ja. europreste. Ik kom net kijken. Ik kom... Maar dat in, gaat dus wel, dat in, die in, mensen onthouden in. natuurlijk wel gezichten. Je ziet het ook wel eens, hè? Ja, dat, dat, je ziet ministers ja. gewoon naar een camera toe lopen soms. Ja, maar dat, ja, precies. En dat, dat is ook logisch. Er wordt dat altijd afgesproken in het begin. Dat je, de minister weet ook ja. dat uh, Chris aan de zijkant uh, staat. Ja. Dus en, hij... en jij dus ook. Maar even voor, even voor meneer Rutte ook. Ik ga straks nog een weblogje schrijven op nos.nl. Ja. Er staat een foto van Joris van Poppel bij. Dus als meneer Rutte nou even nog vrij heeft, kan hij even kijken hoe jij eruit ziet. Zullen we dat afspreken? Ja, heel goed. En dan gaan en dan we meneer meneer nou meneer... nog even proberen als het nou eindelijk hier naar binnen kan. Daar heb je pasjes voor nodig. Marco Wevissen en Joris van Poppel in Brussel. We spreken ze straks weer. We blijven nog even bij de problemen in Europa. Want terwijl de EU 23 miljoen werklozen telt... schreeuwt het Braziliaanse bedrijfsleven om gekwalificeerd personeel. Duizenden Europeanen hebben inmiddels de weg naar de Braziliaanse arbeidsmarkt gevonden. En dat zullen er de komende jaren alleen maar meer worden. Je kunt u natuurlijk, met een Caipirinha in de hand, heerlijk op het strand liggen... maar steeds meer Europeanen zien Brazilië niet alleen als een vakantiebestemming... maar vaker ook als een land waar ze een nieuw bestaan kunnen opbouwen. De topman van de Braziliaanse immigratiedienst, Paulo de Almeida, legt uit hoe dat zo is gekomen. Europa verkeert in een economische crisis, terwijl de Braziliaanse groeicijfers ongekend zijn. Het Zuid-Amerikaanse land trekt daardoor investeringen uit de hele wereld en die zorgen weer voor veel nieuwe banen. Maar je kunt niet zomaar aan de slag in Brazilië. Fransman Fabrice Wurman noemt de twee belangrijkste obstakels. in Brazilië is een peu compliqué. Het is moeilijk om een verblijfsvergunning te krijgen. Daarvoor moet je eerst een baan zien te vinden. En dat is voor veel Europeanen die geen Portugees spreken, niet eenvoudig. Al dus De Portugese onderneemster Anna Guimarães die in Rio woont, kent dat probleem niet. Zij krijgt vanuit Europa veel vragen over bijvoorbeeld het ondernemingsklimaat in Brazilië. Uh, is, is people... various... Guimarães heeft de interesse van het Europese bedrijfsleven in Brazilië enorm zien groeien. De kans is dan ook groot dat meer en meer Europeanen de komende jaren zullen kiezen... voor een toekomst in het land van voetbal, Strand en Bossa Nova. Linkwadsteden steden wilden de honkballers huldigen, de kersveldse wereldkampioen. Maar Haarlem is het geworden. Ga straks horen wat ze in Haarlem gaan doen voor de honkballers. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Johnson Houka. Er staan nog 82 kilometer file. De meeste staan nog, daarvan staan nog in de regio's Amsterdam en Utrecht. Ik heb wel goed nieuws voor het verkeer op de A7 naar Hoorn. Daar zijn inmiddels de rijstokken weer vrijgegeven bij de afwitweide Wormer. Er staat nog wel 4 kilometer. Op de andere rijbaan rijdt het nog langzaam over 10 kilometer... tussen Hoorn en de afwitweide Wormer. Er zijn nog steeds problemen bij de spoorwegen... want van de naar Breda rijden geen treinen. Dat komt door een seinstoring en de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen... Marcel We moeten even naar China, want er heeft een bijzondere hereniging plaatsgevonden. Vijftien kinderen die waren ontvoerd zijn weer terug bij hun ouders. Dat is allemaal te volgen op de staatstelevisie via een speciale herenigingsceremonie. Kinderhandelaren zijn in China al jaren actief. Wij schakelen naar correspondent Wouter Zwart. Wouter, wat voor opsporingsmethode heeft China om die kinderen terug te vinden? Ja, het probleem was altijd dat in dit hele grote land China... met zijn enorme afstanden dat het altijd zo moeilijk was... om die gestolen kinderen en die kinderhandelaren op te sporen. Daar kwam dan ook nog eens altijd de hele grote bureaucratie bij. Hè, de onwil van sommige politie om echt serieus naar die kinderen te gaan zoeken. Nou, daar is de laatste jaren echt verandering in gekomen. En dat komt mede uh, door de introductie van sociale media in China. Dus Twitter-achtige uh, websites. Uh, wat zag je namelijk? Uh, mede uit frustratie over die ja, slechte successen bij de opsporing zijn uh, ouders van vermiste kinderen zich gaan verenigen... op websites, via microblogs. Nou, het gevolg was dat miljoenen Chinezen door het hele land... ineens al die foto's zagen van vermiste kinderen. En uh, daar kwam ineens soms uh, succesvol uh, uit. Er werden kinderen gevonden. Mensen zagen ineens uh, die kinderen bijvoorbeeld in hun straat lopen... en zijn meteen in actie gekomen. Nou, door dat succes is natuurlijk ook de politie weer extra gestimuleerd. En uh, die hebben de laatste tijd ook... Heel Hele grote, successen geboekt. Dus meer kinderen worden nu gevonden dankzij die sociale media. Ah, wacht even, Wouter. Sociale media, microblogs. Mag dat dan zomaar in China? Mm -hmm. Nee, absoluut niet. Uh, de Twitter, zoals wij het kennen, is natuurlijk ook verboden. Maar er zijn absoluut wel Chinese varianten van. En die zijn zeer populair aan het worden. Onder meer Weibo, dat is zeg maar de Chinese variant van Twitter. Die heeft inmiddels al schrik niet 200 miljoen Chinese gebruikers. Uh, mensen, dus individuen, maar ook uh, bedrijven gebruiken het. Lokale overheden gebruiken het om te communiceren. Dat is heel positief. Maar tegelijkertijd baart dat de centrale overheid ook echt heel erg veel zorgen. Want... Sociale media, hè, dat kennen we allemaal nog van de Arabische Lente... die kan uh, oppositiegroepering ook heel snel organiseren. Het maakt groepen flexibel en dus ongrijpbaar. Nou, vandaar dat de overheid vandaag ook aankondigt dat het de controle... Uh, of zoals men het hier noemt de begeleiding van sociale media... veel strenger wil gaan aanpakken. Uh, wat dat dan precies inhoudt weten we niet... maar dat men strenger gaat worden op het internet, dat lijkt wel duidelijk. Oké, okay, nou dat is interessant ook wat je zegt... Uh, dat ze Zeg je dat ze bang zijn voor eenzelfde soort scenario als in de Arabische landen? landen ver verwachten ze daar ook een soort Chinese lente dan? Nou, absoluut. In maart kwamen er, hè, toen dat zo losging in de Arabische landen... Eh, kwamen er ook via websites kleine oproepjes binnen. Eh, waarschijnlijk van buiten China om in China ook een soort met van revolutie te ontketenen. Nou, dat had hier helemaal geen enkele schijn van kans. Daar zijn jonge Chinezen veel te apolitiek voor. Over het algemeen ook veel tevreden. Uh, voor. Uh, maar toch is de, uh, de politie heel erg snel en fel gaan ingrijpen. Activisten zijn opgepakt, advocaten, dissidenten zijn onder huisarrest geplaatst. En ook op die sociale media is het woord jasmijn bijvoorbeeld verboden verklaard. Daar kun je niet meer op zoeken. Websites werden ook gesloten. Nou, die zenuwachtige reactie geeft wel aan hoe bang het gezag hier is... voor een aantasting van zijn macht. En hoe bang het eigenlijk is voor ja, zoiets ongrijpbaars als uh, sociale media. Oké, okay, dus gaat China... De de sociale media en het chipprogramma programma Stenger controleren. Wouter Zwart, dankjewel. je Tien voor 9, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Utrecht wilde het, Den Haag ook. Maar Haarlem mag het doen, het huldigen van de honkballers. TV Noord-Holland hield er zelfs een handtekeningenactie voor... om de honkbalbond over de streep te trekken. En vrijdag 11 november, de 11e van de 11e... is het dan zover de huldiging van de wereldkampioenen. Michael Struijs organiseert de huldiging namens de gemeente Haarlem. Meneer Struijs, goedemorgen. Ik denk dat het een misverstand is. Ik spreekt met Bernd Snijder, oh. de burgemeester van Haarlem. Ja, nou meneer Snijders, excuses. Goedemorgen. Ja, hier stond nog uw medewerker, meneer Struijs, in ons uh, papiertje. Maar meneer Snijders, um, hoe trots bent u? Ik ben heel trots. Want me sowieso uh, op de stad, maar helemaal op het feit dat we ook die, uh, die nationale huldiging hier krijgen. Haarlem heeft een grote honderdbal traditie. En uh, nou, dat, dat komt dan ook tot uiting uh, bij, uh, bij zo'n... Uh, ja, bij zo'n kandidatuur om dat uh, te mogen doen. Want dan zie je dat er heel veel partijen in de stad zijn. U noemde ook al uh, Radiotelevisie Noord-Holland... die allemaal daar even de schouders onder zetten. En dan heb je binnen een kortste keer een mooi plan. En uh, dat is dus uh, door de Hongbalbond ook uh, gezien... dat Haarlem de goede plek is om dit te doen. Ja, en laten we wel wezen, meneer Sneijders. Uh, Haarlem is natuurlijk de Honkbalstad bij uitstek. Wat, wat, wat zouden ze moeten doen in Utrecht en Den Haag? Ja, dat, dat weet ik ook niet precies. Maar wij hebben inderdaad, uh, wat ik net al zei, een grote traditie op dat vlak. We hebben hier om de twee jaar de Haarlemse honkbalweek. Dat is echt een, uh, een groot internationaal evenement waar heel honkbal in Nederland op afkomt. En ook heel veel mensen uit het buitenland. En uh, nou ja, volgend jaar is er ook weer ek honkbal wat ook voor een belangrijk deel hier in Haarlem wordt gespeeld. Dus er zijn uh, heel veel aanknopingspunten om dat hier te doen. We hebben hier de club Kinheim en in het. Uh, uh, drie drie uh, spelers van het nationaal team uh, hebben ook hier een, uh, een oorsprong in uh, onze stad. En u heeft een gracht, hè? Een gracht? We hebben heel veel, ja, we hebben nog een gracht. We hebben ja. heel veel gedempte grachten hier. Maar we gaan het uh, natuurlijk nee, niet we gaan geen, nee, nee, het wordt niet zoals de Beatles of het. Uh, oh. uh, of uh, wat was het? De Nederlandse de Nederlandse Elftal, het Nederlands zelf ja. Nee, nee, maar we hebben hier, we hebben hier uh, wel een hele mooie grote markt. En uh, vorig jaar, toen de Olympische Winterspelen waren. Uh, toen hebben we de, de, de terugkomst van de, van de Olympiërs, het Nederlandse, de, de Nederlandse equipe, die hebben we ook op de grote markt in Haarlem gehad. Dus we hebben er ook uh, ervaring mee en die markt van ons die, uh, blijkt zich daar gewoon heel erg goed voor te lenen. Ja, maar wat gaat u doen op die markt, meneer Snijders? En gaat u de honkballers wel uh, door de stad voeren? Ja, dat, nou ja, kijk, we moeten het nu even allemaal uit gaan werken. Maar uh, er zitten wel een paar kernelementen in. In ieder geval is het smiddags... In het, uh, in het uh, honkbalstadion, het Molijee-stadion uh, zal er uh, van alles te doen zijn. Waarbij ook de Honkbalbond uh, de Honkbal Sport, uh, breed onder de aandacht wil brengen. Dus je en niks dat soort dingen. En dan zullen we, uh, op de Grote Markt komt een uh, honkbaldorp. En dan zullen we daar waarschijnlijk ook een heel groot podium neerzetten waar uh, het team dan op verschijnt. En dan zullen ze toegesproken worden. Uh, ik zal ze welkom weten, maar ik, eigenlijk, ik ben net aan het bellen geweest om te kijken of de minister-president zou willen komen. Of de, uh, mevrouw Schippers, de minister van Sport. En? Want het is natuurlijk een, een nation, een, iets van nationaal belang. Ja, en, en hebben ze al toegezegd? Nee, nog niet. Gisteravond hebben we pas gehoord dat uh, het naar Haarlem komt. Dus ja, ze hebben het, het wel druk. Concreet, um, weet je al of we alle honkballers er zijn? Want een deel van de spelers woont en speelt in Amerika en op Curaçao. Ja, nou kijk, we hebben. Um, toen, uh, toen, uh, toen Nederland uh, uh, wereldkampioen werd, hebben we direct uh, contact opgenomen om te zeggen dat ze welkom waren voor een huldiging in Haarlem. Mm -hmm. Want het had ons aardig geleken als zij van Schiphol direct doorgekomen waren naar uh, Haarlem. Maar dat wilde de Bond toen niet om reden dat inderdaad het team niet compleet was. Dus toen heeft de Bond gezegd, we doen dat op de 11 e okay. november, en dan uh, met het complete team. Ik moet het even kort houden. Komen ze allemaal? Weet u dat al of nog niet? Volgens mij wel, ja. Oké, okay. Nou, dat is ja. goed nieuws. Uh, wij zijn erbij. Vrijdag 11 november. De huldiging van de wereldkampioen in Halen, Bernd Snijders, de burgemeester. Dank u. Ja, dag. Gaan we naar de melkwagens van de SRV. Tenminste, zo heten ze vroeger, toen er nog zo'n 4000 van rondreden in ons land. Het merk bestaat al lang niet meer. Maar de rijdende winkels zijn er nog steeds wel. Iets meer dan 300 zijn er nog. En Groothandel van Tol ziet zelfs wel mogelijkheden dat aantal uit te breiden. Een onuitroeibaar fenomeen dus, die melkkar. Verslaggever Jeroen Schutheizer bezocht het distributiecentrum van de rijdende winkels in Bodegraven. Leven de man die uh, de is, de kopje en de melk... de boter, kaas en eieren... en alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. Zo, we staan in het distributiecentrum van, uh, van Tol Retail. Directeur Michael van den Hurk. Ja, er zijn dus nog ruim 300 reinende winkels over. We dachten jaren geleden, die karren verdwijnen. Ja, dat is uh, inderdaad wat heel veel mensen denken. Maar dat is fout. Uh, maar dat is fout. Ja, als ik u dan zeg dat er bijna een kwart miljoen consumenten zijn... die van deze service gebruik maken... nee, zeker in, uh, geen uitstervend uh, beroep. Nee. Hoe kan die super op wielen nog bestaan? Nou, Die super op wielen kan uh, blijven bestaan... het internet, het thuisbezorgen is weer helemaal hot... Uh, we weten dat uh, uh, een grote collega uh, dat, dat ook al sinds jaar en dag doen. Ja, aha. Nou, ik bedoel dan eigenlijk uh, uh, de Albert. <laughs> en... Uh... Alle internetinitiatieven uh, ja, zijn toch uh, moeilijk van de grond af te krijgen. Er wordt weinig uh, rendement gemaakt. En ik kan u zeggen dat uh, ja, toch deze ondernemers, onze ambulante ondernemers, ja, toch al een 60 jaar actief zijn uh, in dit uh, kanaal en daar gewoon nog een hele goede boterham mee uh, verdienen. U heeft ook laten uitzoeken hoeveel dorpen er nu zonder één winkel zitten. Dat zijn er zo'n 800 in Nederland. En het aantal stijgt? Het aantal stijgt, dat klopt. Dus daar liggen ook zeker voor het ambulante kanaal kansen naast ook de buurtwinkels natuurlijk, die wij ook beleven. Wanneer kan nou zo'n winkel op wielen wel en een buurtsuper niet? Wij kijken altijd naar het aantal inwoners en dan ja, kijken we toch een beetje naar 2000 consumenten. En op het moment dat je een aantal kleine kernen bij elkaar hebt waar een duizend consumenten zitten, dan zou je met een ambulante formule. Het mooie daarvan is dat je die consument kan opzoeken en dat je niet één vaste vestigingsplaats hebt voor één winkel in een dorp met 800 of 1000 inwoners, maar je zoekt die consument op. Kunt u langs drie woonkernen, ja. langs drie dorpen? Ja, dat is geen enkel probleem. Dat kan en daarnaast kun je natuurlijk ook je formule verder uitbreiden met kinderdagverblijven, bejaardencentra, bedrijven op industrieterreinen. En ik zei net tegen u van nou, hoor, die ondernemers die moeten hartstikke hard werken voor een dun belegde boterham en toen begon u een beetje te grijnzen. Ja, kijk... Het is geen dun belegde boterham. Nee, dat, uh, dat kan ik u zeggen. Dat uh, er uh, genoeg ondernemers zijn die, uh, ja, uh, die het goed doen. Ja, die het gewoon heel goed doen. Hoeveel rijdende winkels willen jullie erbij hebben de komende jaren? Nou, de mogelijkheden voor het Ambulante Kanaal eh, ligt denk ik gewoon op een, een, een dikke 500 winkelwagens. Als we kijken naar de grijze gebieden, de, de witte vlekken in, in, in Nederland. Gaat u dat lukken? Daar gaan we voor, met z'n allen. Daar hebben we jonge ondernemers voor nodig. En dat is eigenlijk ook waar we nu mee bezig zijn. We gaan een pilot uitschrijven, dus een, een vestiging met Rijn de Winkel... waar een jonge ondernemer de combinatie kan leggen tussen de consumentenverkoop... maar ook het leveren aan bedrijven, de bezorging in, in een bepaalde streek internet uh, verkopen. De jongens en meisjes van nu die willen snel geld verdienen, hè? Ja, snel geld verdienen, maar uh, sneller dan het internet... Uh, ja, dat, dat, dat is er eigenlijk niet. Dus uh, ik zeg nogmaals, die combinatie met het internet... maakt uh, ook juist dit ambulante kanaal zo aantrekkelijk. Er gaat weer een heftruk, Wat had hij bij zich? Dit waren biologische producten van uh, Biotime. Verkopen jullie ook? Ja, dat verkopen we ook. Dus 200 rijdende winkels erbij? Maar daarvoor hebben jullie jonge ondernemers nodig. Ja, absoluut. En het gaat u lukken, zegt u. Ja, dat gaat ons Zien, zeker lukken. En de, de boter, de kaars, de En alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. Leven de man van de SRV van je Pipi. Zo heet hij al niet meer, maar de reddende winkel is er nog wel. Zo dadelijk na het journaal van 9 uur zoomen we nog even in op Griekenland. Want u kreeg het mee afgelopen weekend. Het gaat steeds slechter met dat land. Hoe zal daar de Eurotop gevolgd worden? Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Het best geluisterde programma van Radio 1 via het feest. De vroege vogels bestaat zondag precies. 1 derde deel van een eeuw. 33,3 jaar. Nou 33 en? 1 derde, dat is het toerental van de langspeelplaat. Wij vieren het Vinylen Vroege Vogels Jubileum. Zondagochtend van 8 tot 10 in beeld en geluid. Met onder andere... Stekkers, Ivo de Wijs. Nico de Haan. Radio 1. Vinyl. Het nieuws van alle kanten. DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 2 euro korting op diverse a vogel gezondheidsproducten. Zoals e hotdrink voor extra weerstand. Hoe staat het ervoor met de bijbelkennis in Nederland? Vanuit de Grote Kerk in Den Haag spelen we morgenavond de Grote Bijbelquiz 2011. Onder leiding van de teamcaptains Linda Wagenmakers, Everon Jackson Hooy, Marijke Helwegen en André Rauwvoet... nemen vier regio's uit Nederland tegen elkaar op. De Grote Bijbelquiz, morgenavond, 5 voor half 9 op Nederland 2. Je hoort het wel vaker in tijden van crisis. Wat doe ik met mijn beleggingen? Robeco geeft u graag helder antwoord.